Het weer droog, minimaal vannacht tussen 8 en 10 graden. Overdag stapelwolken en zon. In Limburg kan een buitje vallen. En de middagtemperatuur ligt rond 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna, Kilijnen-Plag. Goedenacht, hartelijk welkom bij Casaluna. We zijn natuurlijk bijna allemaal in de band van Europa op dit moment. Alleen welk Europa, daar kunnen we het over hebben. Is dat nou het Europa-gevoel dat zich elke avond afspeelt in Polen en Oekraïne? Of dat andere, dat gevoelsmatig toch wel ja, als een donderwolk boven ons hangt... en natuurlijk ook boven de politieke partijen... die er met de aankomende verkiezingen in september niet aan ontkomen... om met een goed verhaal over Europa te komen. Want waar van sport vaak wordt gezegd dat het verbroedert... Lijkt die eenheid in het politieke en sociale Europa nogal ver te zoeken? Hoe gaat dat in de toekomst? Of, en moet je zeggen, hoe krijgen we die eenheid er wel in? Daar ga ik het vannacht over hebben met publicist en oud-politicus Jan-Marines Wiersma. Jarenlang in het uh, Europees Parlement gezeten namens de Partij van de Arbeid. En nu verbonden aan Instituut Klingendaal. Goedenavond. Goedenavond. Goedenacht. Goedenacht. Ja, wij zitten hier in dezelfde studio als waar heel de dag. Uh, sportzomer op Radio 1 vandaan ja. komt. Welk, welk Europa-gevoel uh, overheerst dan op dit moment? Nou, Bij mij overheerst wel het voetbal europa -gevoel. Toch wel? Ja, ja, ja, ja, ja. Dat, uh, ja. In de positieve zin? In de positieve zin, maar dan merk je ook bij vrienden en collega's in de rest van Europa. Die zijn vooral bezig met die voetbalkampioenschappen. Ja. Wat ook volgens mij niet erg is. Is helemaal niet erg. Maar, maar. misschien dat het voor wat meer liefde voor Europa gaat zorgen. Nou ja, je ziet, je ziet dat ja, soms kun je zeggen dat dingen als het Eurosongfestival of uh, uh, de Champions League of het EK voetbal populairder is dan Europa zelf. Ja. Ja. ja, hoe kan dat toch? En daar hebben mensen dus blijkbaar wel een Europa gevoel Zelfs bij. Zelfs het Songfestival. Zelfs ja, het <lacht> Songfestival. Hoe kan als, dat nou? de Nederlandse populair is, vanwege de manier waarop het gestemd wordt. Maar, ja. Nee, het ja, is wel bijzonder. Goed, wij gaan het vannacht dus vooral hebben over dat andere, het andere Europa. Mocht u nou thuis een, iets ergens mee zitten, een vraag hebben waar u al... Dagen, of misschien al heel lang mee zit, dan is dit het moment om, uh, om te stellen. Want Jan-Marine loopt al even mee, heeft dus veel ervaring. Twitter die vraagt dan, en gebruik hashtag Casaluna in uw bericht. Het gaat vooral dus over eenheid, over sociaal democratie in Europa. Mocht u onze gasten alleen, niet alleen willen horen, maar ook willen zien... kunt u op onze Facebookpagina terecht, facebook.com slash CasalunaNCRV. En als u nou heel erg graag wil slapen en denkt... dit gesprek luister ik liever op een ander moment... dan moet u zich via onze site even voor de podcast aanmelden. En dan kunt u het op een eigen tijdstip dat u wel uitkomt terug luisteren. Je hoort het eigenlijk van alle kanten, meneer Wiersma... van de verkiezingen, Europa gaat de inzet worden met deze verkiezingen daar ontkomen we niet aan denkt u dat ook? Nou ik denk dat het een ja dat keuzes rond Europa ja, inzet van het debat zullen zijn met name ook de PVV en de Heer Wils heeft al aangekondigd dat hij uh, uh, niet zeer ontevreden is over hoe de, za hoe de zaken lopen in Europa en de opstelling van de Nederlandse regering die daar een zwaar punt zal gemaakt steun aan dat noodfonds eigenlijk moeten we van de euro af ja. Uh, daar moeten andere partijen nu op reageren. Maar het is wel een beetje zijn verdienste dat, dat partijen nu gedwongen worden... Nou, om is, met een verhaal de, te ja, komen Ik Ik vrees dat het vooral de, de verdienste van Griekenland is. Uh, dat we de afgelopen jaren zoveel over Europa hebben moeten praten. En dat de een naar het andere debat, debat plaatsvond... over de, de, de, de volgende oplossing die gevonden moest ja. worden voor een actueel uh, probleem. Uh, dus alle partijen worden ermee geconfronteerd. Kiezers zijn natuurlijk zeer goed op de hoogte. Iedereen volgt dat nieuws, iedereen maakt zich zorgen over de toekomst van de euro... Uh, dus dan, ik denk dat veel meer dan bij vorige verkiezingen uh, Europa een rol zal spelen. Daarnaast gaat het natuurlijk ook vooral over keuzes voor Nederland. Ja. En, dan, ja, en daar doen partijen natuurlijk voorstellen voor in hun verkiezingsprogramma's. Nou ja, er zit wel zo'n soort spanningsveld volgens mij... dat men de thema's uitzoekt waarvan we denken, daar kunnen we mee scoren. En dat zijn die binnenlandse thema's natuurlijk vooral. Ja. En als je kijkt voor een PvdA, ja, dat, dat Europa-verhaal... Diederik Sansom heeft wel duidelijk gezegd... Van, hè, hoe zei dit letterlijk? Dat er een grote toekomst is voor een sterk en sociaal Europa... waarin landen elkaar zijn zwaktes gaan opheffen. Dus hij heeft in ieder geval wel echt die pro-kant gekozen. Dat is niet de meest populaire kant, hè? Nou nee, dat is uh, uh, als je kijkt naar volkeuren van kiezers en opiniepeilingen die de afgelopen jaren gedaan zijn... dan zijn mensen op zich nog wel voor Europa en mensen snappen nog wel dat je moet samenwerken... om een aantal problemen aan te pakken die een land alleen niet kan oplossen. Maar als ze dan stilstaan bij hoe dat dan gebeurt, de manier waarop besluiten worden genomen... hoe dat in Brussel werkt met ja. de democratie, dan zie je enorme afstand en ook ja, weerstand. Dat zie je terug ook in, in peilingen. Uh, en daar heb je als politieke partij mee te maken. Dat geldt niet alleen voor de PvdA, dat geldt voor alle partijen. Uh, en nou ja, de Partij van de Arbeid, voor zover dat ik dat programma gelezen heb... maar ook van, ja, vanuit mijn ervaring met die club... Nou, probeer een pro-Europees uh, standpunt in te nemen. Uh, maar wel vanuit uh, de benadering dat Europa ook iets moet opleveren voor mensen. Ja. En daarin verschilt dit programma wat nu voor ligt... iets van de programma's die we van andere partijen uh, mogen verwachten... of er al zijn... Uh, in die zin dat sommige partijen veel meer zitten op die lijn van bezuinigen. Uh, af, hard houden aan die Europese afspraken. En een partij als de P van Hamer, dat geldt eigenlijk ook voor de SP. Enigszins ook voor GroenLinks zeggen: nou, we moeten de komende jaren toch ook iets, iets van financiële ruimte maken voor economische groei. Maar de SP is wel nog een stuk negatiever over Europa dan de PvdA. Ja, nou de PSP, uh, sorry de PSP, dat is een verspreking. De partij bestaat niet meer. <laughs> uh, de, de SP, als je naar hun programma kijkt, het ontwerpprogramma... als je kijkt naar hun opstelling in de Kamer... hebben ze natuurlijk een hardere ja. anti-Europese opstelling... tegen het noodfonds gestemd, tegen de steun aan Griekenland... Uh, tegen alle maatregelen een beetje die de afgelopen jaren door de eurozone... of door de Europese Unie zijn genomen... waar Nederland mee heeft ingestemd, waarin de Kamer uitvoerig over is gedebatteerd En ja, de PvdA heeft uh, de, dat soort voorstellen uh, uh, meestal ondersteund. SP heeft daar meestal afstand van genomen. Ja. Het meest recente voorbeeld is nog dat noodfonds... Uh, uh, waar de Wilders dat proces tegen heeft aangespannen. Maar dan is het grappig dat dan vanavond dat bericht komt... van de PvdA, SP, GroenLinks gaan lijstverbindingen met elkaar aan. Ik las al reacties van mensen van... oké, okay, dus als ik een anti-Europa stem uitbreng op de SP... dan kan dat uiteindelijk dus... Samengaan met die PvdA. Iets, iets raar zit daar natuurlijk wel in. Nou, dat gaat alleen maar over de verdeling van restzetels. Ja, maar goed. Uh, uh, uh, maar het, het kan zijn dat als jij op de SP stemt... Even vanwege theoretisch Vanwege anti-Europa Vanwege bijvoorbeeld uh, de, de meer anti-Europese opstelling van ja. de SP... dat toch jouw stem misschien terechtkomt bij een Kamerlid... wat dan voor GroenLinks op een restzetel erin komt. Ja, of voor de PvdA. Ah, Kijk, daar zitten twee kanten aan, aan zo'n uh, zo stembusafspraak. Het is technisch. Er zit geen enkele inhoudelijke coalitie achter. Uh, uh, uh, en het is bedoeld om stemmen... Als er stemmen over zijn, want dat is in Nederland zo... om die in de linkse kant te houden. Ja. Bij een van die drie ja, partijen. En het heeft dus... Uh, uh, je doet het natuurlijk niet met partijen die je niet liggen. Het is onwaarschijnlijk dat de PvdA zo'n soort akkoord zou sluiten... met de VVD of GroenLinks met de PVV. Of, dus het kan wel. Uh, ja, het, kan het is wel, wel te verkopen. Volgens mij is het wel te verkopen, ja. in hoeverre, Want u heeft jarenlang in het uh, Europese parlement gezeten... bent nu verbonden aan het instituut Klingendaal. In hoeverre bent u nog helemaal PvdA-minded? Nou ja, ik heb natuurlijk wel een beetje afstand genomen. Ik heb uh, in 2000... In 2009 ben ik uit het Europees parlement weggegaan. Ik heb het 15 jaar gedaan. 15 jaar ook heel veel gedaan in de Europese sociaaldemocratie. Uh, in die grote fractie in Brussel. In onze Europese partijorganisatie. Maar ik heb wel een beetje afstand genomen. Het uh, is ook goed, denk ik. als je, Ik ben daarvoor nog 7 jaar buitenlandsecretaris geweest van de PvdA. Dus 22 jaar onderweg en op stap voor die partij. Ja. Uh, om een beetje afstand te nemen. Dus uh, je kennis en ervaring wel te gebruiken. Bijvoorbeeld bij Klingerbaal. Ik doe ook nog wel dingen voor het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Uh, rond thema's als de Eurocrisis. Hmm. Maar gewoon meer schrijven, meer adviseren. En ja, niet echt een rol meer in, in de politiek zelf. Nee, maar daarom vonden wij het wel interessant om van u eens te horen van nou ja, hoe, hoe moet je dan? Hoe moet die sociaaldemocratie vorm krijgen of meer eenheid gaan, gaan krijgen in Europa? Maar ook hoe moet de PvdA zich daarin gaan opstellen. Ja, nou, je, de, Want dat laatste te beginnen. Over. Ja, nou, de, ja, goed, ze de, de, uh, uh, uh, kijkt naar. De, de, we hebben, je moet het eigenlijk een beetje in periodes zien. In de negentigerjaren van de vorige heel was de Europese sociaaldemocratie heel erg sterk. En hadden we een meerderheid in de Europese Raad. Dus de meeste premiers van de toenmalige EU, die natuurlijk veel kleiner was, ja. waren sociaaldemocraten. Je had bekende voorzitters van de Europese Commissie, zoals de Loren, was een sociaaldemocraat. De grootste fractie in het Europese parlement waren de sociaaldemocraten. Daarna is dat wat afgebrokkeld. En je ziet met name de afgelopen tien jaar dat die, ja, de steun voor sociaaldemocraten niet, hè, in, in veel landen is teruggelopen. Mm -hmm. De PvdA is ook niet meer zo groot als in... 1998, Uwe, ja. uh, toen ik nog campagneleider was. Uh, de, maar je, en je ziet ook dat belangen uiteenlopen. En je ziet ook keuzes die gemaakt worden de afgelopen jaren... rond de eurocrisis. Ja, dat Nederland en ook de PvdA natuurlijk... Nou, op de belangen van Nederlandse burgers litten... en op ja. de centen uit onze staatskast... die worden gebruikt om bijvoorbeeld Griekenland uh, uh, te steunen. Uh, uh, en waarbij wij ook harde eisen hebben gesteld. Ook de PvdA, maar ook andere partijen in Nederland. Ja, dat werd wel eens uh, door... Zusterpartij in Griekenland of in Italië of in Spanje uh, uh, ja, met enige moeite uh, geaccepteerd. Je ziet de laatste tijd dat dat er ja, de sfeer wat omgeslagen is. Als je met zoveel partijen in de oppositie zit... Ja, dan heb je ook niet het gevoel dat je de macht hebt... om in Europa dingen te veranderen. Mm -hmm. uh, maar met name de verkiezingen in Frankrijk... Uh, is natuurlijk wel een opsteker voor de Europese sociaaldemocratie. Ja. Uh, dus de sociaaldemocraten in Duitsland maken volgend jaar nou, een goede kans uh, om de verkiezingen te winnen. En dan in een coalitie met uh, de Groenen een nieuwe regering daar te vormen. Ja, dat slaat het weer een beetje om. Het is meer een soort golfbeweging, ja, hè, wat je en, ziet... En, en, uh, uh, ja, je kunt ook zeggen dat, dat als je kijkt naar de posities van de Franse president... die waarschijnlijk de komende weekend ook een meerheid gaat krijgen... in het uh, Franse parlement, wat heel belangrijk is... dat die opvatting niet zo ver afstaat van, uh, van die van uh, de Duitse sociaaldemocraten. En je ziet, als ik nu kijk naar zo de, de Europa-paragraaf van de P van dan lijkt dat heel erg veel op wat de, de Duitse sociaaldemocraten uh, willen. Maar hoe uh, en... concreet is die nou? Want veel verder dan een grote toekomst en uh, sterk sociaal kom ik nog niet, hoor. Nou, dat, ja, de, uh, ik denk de kern van het verhaal is... en het, uh, dat is ook de kern van het verhaal van François Hollande... dat zie je ook terug in de voorstellen van de SPD, de Duitsers. Dat vind je terug bij de PvdA, maar ook bij andere partijen is dat naast die agenda van bezuinigen... Uh, overheidsfinanciën op orde brengen... Uh, wat dan ons niet door sociaaldemocratie wordt bestreden... Uh, moet je ook zien dat die groeimotor weer op gang komt. Ja. En dat je, want als je alleen maar bezuinigt en al die landen komen in een recessie terecht... jagen die landen nog op hogere kosten... doordat er lagere belastinginkomsten zijn, meer werkloosheid. En ja, wat je dan ontbreekt is de capaciteit om via groei... Ja. Schulden af te betalen. Ja, dat is wel nou, interessant. Is dus als die hij die dat zegt. is die combinatie die je ook bij uh, François Hollande uh, ja. terugziet. Dat is nu een beetje onze lijsttrekker zeg maar, in Europa. Die ook de komende weken ja, in een forse discussie uh, terecht zal komen met de, uh, uh, mevrouw Merkel, de mm -hmm. Duitse bondskanselier. Over die combinatie. Want Merkel die, die, uh, kwam natuurlijk met. vorige week was het. met die politieke. Hè, dat er meer die sterke ja. politieke unie er moet komen. Daar was Dietrich Samsom over te gast bij Nieuwzuur. En ja. het werd ook gevraagd van hè, wat. wat wat hij vond van het plan van Merkel van die politieke unie. Hij zei van ik ben daar in principe voorstander van, maar en dan komt u wat u net zei, er moeten wel eerst andere dingen ook gebeuren. Europa Valt in dezelfde val, dreigt in dezelfde val te vervallen waar in Nederland is gevallen. Een visieuze cirkel van bezuinigen, grotere tekorten, nog meer bezuinigen, nog grotere tekorten. Er is een stimuleringsagenda nodig. Er is een groeiagenda nodig in Europa. Met andere sociaaldemocraten werk ik daar ook aan. Met de Duitse sociaaldemocraten, met de Franse sociaaldemocraten. Om ervoor te zorgen dat we die andere economische agenda kunnen, kunnen doorvoeren. En dan kan Europa zijn kracht weer terugvinden. En ik denk dat je dan op termijn. Maar daar mag je ook de tijd voor nemen, net als bij die hypotheekrenteaftrek. op termijn naar een krachtiger Europa moet, wat ook meer één is. Ja, dus als de banenmotor aangaat en niet alleen maar bezuinigd wordt, dan zegt u ook, dan kan Brussel sterker worden en dan kan daar vandaan meer ik denk geregeld dat dat, worden. Ik denk dat dat een automatische gevolg zal zijn. Ja, dan hangt het een wel met het ander samen, dat het uiteindelijk ook meer macht dan naar Europa Absoluut. gaat. Absoluut, ja, maar ik denk dat, dat de uitspraak van Diederik Samson ook een lijn is met wat in het Ontwerpprogramma van de P van A staat de bereidheid als in deze combinatie gewerkt wordt, dus zowel bezuinigen overheidsfinanciën op orde naar een begrotingsevenwicht in een aantal jaren, uh, en als dat gecombineerd wordt met uh, groeinitiatieven, ook nee. met de financiering daarvan, want in het verleden werden die groeinitiatieven op papier wel uh, uh, uh, uitgewerkt, maar er was nooit geld om ze uit te nee. voeren. Maar in die combinatie uh, bestaat de bereidheid om, om ook verdere bevoegdheden aan aan Europa over te dragen. En misschien ook op Europees niveau financieringsinstrumenten te creëren... zoals euro-obligaties of andere manieren om echt projecten te financieren. En ook de bereidheid om nog meer controle aan Brussel over te dragen. Ja. Want daar praat je eigenlijk over als het gaat om die poot van bezuinigen, banken redden. Hoe gaan we dat in de toekomst doen? Hoe voorkomen we dat dit weer gebeurt? Nou, dat is wat Merkel wil. En die wil he, een aantal bevoegdheden aan Br naar Brussel overdragen. Bijvoorbeeld de toezicht op alle banken. Heel actueel, in ja. het geval van Spanje. Want wij geven nu wel geld aan Spanje. Dan hebben wij ook controle op uh, de bankwezen daar? Nee, dat doet de Spaanse Nationale Bank. Dus als wij daar zoveel geld in steken... is het eigenlijk logischer dat die controle uh, naar Brussel gaat. Nou, dat is een plan van Stuit En toch van, dat van van altijd Merkel. weer op weerstand. Om dat soort dingen te doen. Nou, het, waar, de, waar de weerstand zit is... Uh, uh, is eigenlijk als in, waar, waar die, is, is wat, wat premier Rutte zegt over die voorstellen van Merkel, vergezichten. Dat zegt hij omdat hij voelt dat er in zijn maatschappij, onder zijn kiezers, weerstanden zijn. Ja. Dat, hebben andere, ja. dat heeft Merkel ook mee te maken. Daarom zit hij wel zo op die bezuinigingsknop te drukken, maar heel voert ze verzet tegen het aanzetten van de geldkraan om banen te creëren? Maar dat begrijp ik nou juist niet. Want ik zou denken, als, als je dat zegt over die, die meer <tires> macht naar Brussel... en tegelijkertijd komt aí, met wat Samsung nu zegt... van, maar we willen ook gaan stimuleren, ja. we willen gaan investeren... Ik denk dat is op zich een prettiger verhaal om aan je kiezers te verkopen... dan wat Merkel nu aan het verkopen is. Hoe reëel, of het nou realistisch is of niet. Ik begrijp niet dat, dat zo'n Merkel dat dan niet de nou ja, nee, wil verkopen. Kijk, alle plannen... alle steunoperaties... alle plannen die gaan in de richting van... dat we gezamenlijk gaan lenen. Die euro-obligaties. Dat gaat Duitsland geld kosten. Ja. Uh, dat is geen populaire boodschap. Uh, wat wel populair is dat ze op de centen lid... dat ze het inflatie uh, tegen gaat. En het gaat goed met Duitsland uh, economisch. Dus dat groeiverhaal speelt daar veel minder dan in Nederland. Ja. Zolang het in de recessie... Dat is, dat banenprobleem speelt vooral in Spanje, Griekenland en Italië. Dus je ziet ook dat ja, de nationale achtergrond mede bepaalt... Uh, de, welke opstelling uh, politici uh, kiezen. Uh, en met name politici die de regeringsverantwoordelijkheid uh, dragen. Uh, uh, en dat is een beetje het... het ja, het probleem van de Europese Unie is dat we een, een club zijn van 27 democratische landen... waar 27 regeringsleiders uh, ingrijpende besluiten soms moeten nemen. Maar die kunnen we niet doen uh, zonder hun eigen uh, kiezers hun eigen parlement nee. uh, te negeren. En dus daarom... op het moment dat Merkel nou voorlopig blijft zitten... is zij dan ook zo iemand die, die eigenlijk die plannen van de sociaaldemocraten kan blijven dwarsbomen? Want die vergezichten die Sam soms spiegelt en die Frans-François Hollande ook wil, ja, dat is dus maar niet waar Merkel-voorstel. Ik denk, Merkel ik ik denk dat, dat de, Duitsers, de Duitse regering uh, een, een compromis uh, uh, zal uh, moeten zien te vinden. Ook met, met name met de Fransen, en dat is op, op die top-eind van deze maand waar een heel reeks maatregelen voor ligt en waar ook Franse eisen op tafel liggen... en Duitse voorstellen, dat daar dan toch een soort compromis uit uh, te voorstel komen. Uh, uh, zodat ook tegemoet wordt gekomen aan de eis van de Fransen... dat ze wel akkoord gaan met die begrotingscontrole ja. en dat beruchte begrotingspact. Maar alleen op voorwaarde dat er ook uh, concrete initiatieven worden genomen... door de Europese Unie op het punt van, uh, van groei. Daarbij speelt nog dat mevrouw Merkel uh, behoorlijk uh, onder druk staat in Duitsland. Uh, want het begrotingspact daar is nog niet het in Duitsland. En dat moet geratificeerd worden oh. in het Duitse parlement. En dat kan alleen met steun van de sociaaldemocraten. Omdat je in Duitsland voor zo'n dus toegeven een twee derde meerderheid nodig hebt. En die Duitse sociaaldemocraten hebben al gezegd... We zijn voor het begrotingspact. In principe vinden we ook dat we met z'n allen naar een begrotingsevenwicht toe moeten. En, en dat moet ook vastgelegd worden in onze nationale wetgeving. Dat noemen ze een soort schuldenrem. Uh, maar dat doen we, we stemmen alleen voor als ook uh, Duitsland en de Duitse regering instemt uh, met groeinitiatieven. Dus ook vanuit Duitsland bestaat wel druk om toch enigszins ja. tegemoet te komen aan uh, wat, de, wat de Franse regering wil. Nou, nou heeft Diederik Samson duidelijk gemaakt van hè, we, we willen juist investeren, we willen die groei weer, weer gaan aanjagen. Wat logisch is. Ja. Um, maar en, en wat u zegt, het moet vooral Nederland ook iets opleveren. Ja, en dat is logisch dat je dat zegt, maar tegelijkertijd kom je dan wel op dat spanningsveld van ja, maar we hebben het met al die andere landen te maken. Landen waarin het nog slechter gaat dan dat wij het mm -hmm. hebben. En sociaal gezien, van, ja, mag je dan zo op je eigen land blijven richten? Ja, nou dat... Ja, dat... Het is logisch dat je het doet vanuit verkiezingsretorie. Ja, ja, ik heb natuurlijk heel lang in Europa gewerkt en deze vraag heb ik wel eer, eerder gekregen, ja. We zijn er eenmaal, een, een, een, hoe ver we ook al geïntegreerd zijn met een open markt, open grenzen, gemeenschappelijke munt, een gemeenschappelijk buitenlands beleid. Het is nog steeds een club van 27 landen waar mensen zich ja. nog het best thuis voelen binnen hun eigen nationale omgeving, zeg maar. En dat. Er zijn ooit idealisten geweest die hoopten dat door Europese samenwerking de nationale identiteit zou overgaan in een Europese, maar dat is niet gebeurd. Maar bent u dat nooit gaan voelen als je zoveel reist, als je nou, in al nee, die landen het, nee, bent? Ja, nee, ik heb, ja, die vraag, ja, ik heb me altijd een Nederlander gevoeld, terwijl ik dus een groot deel van mijn leven in Brussel en Straatsburg en elders heb doorgebracht. Uh, en uw collega's precies hetzelfde? Uh, ja, nou, je ziet wat gek is ook dat je, uh, uh, terwijl je dus de hele dag met collega's werkt uit, uit allerlei landen, en dat moet ook wel, want anders kunnen ze het parlement niet opereren, want Nederland is maar klein en het parlement is groot, dat je toch als je, als je, als je, als je moe bent of als je, uh, wat gaat eten, dat je het met je eigen collega's doet. De Nederlanders dus. Toch wel? Dat, Ja, en dat geldt voor de Fransen en de Italianen en de Grieken. En de... Terwijl wij de Nederlanders geen taalprobleem hebben. Want we spreken Duits, ja, Frans, ja. Engels. Dus we kunnen iedereen gaan eten. Wij zo spreken. Maar dan ben je moe en je hebt een lange dag gehad. En dan wil je toch in je eigen kring... Ook over je eigen land praten, over de politiek in Nederland... over je eigen partij natuurlijk. Een beetje roddelen en ja, dat lukt niet dat of Nederland grappen zelf maken. Dan natuurlijk. Of voetbal natuurlijk. Ja, ja, dat, dat, dat zou ja, nu het dat, verhaal zijn. Dat, ja. dat is het bijzondere van Europa. Dat is ook die diversiteit. Daar moeten we ook, denk ik toch koesteren. Maar dat levert ook wel eens problemen op. Want het, ja. het maakt de besluitvorming moeilijk. Je hebt niet één president uh, uh, uh, zoals je hebt, hebt in de Verenigde Staten... die besluiten kan nemen en die vervolgens onderhandelt met het congres. Of je hebt geen federale bank... Die geld in de economie kan pompen of dollars bij kan drukken. Dat bestaat allemaal niet in, uh, in Europa. Als gevolg van het feit dat ja, al die lidstaten ook zelf nog wat te vertellen ja. Uh, ja. willen hebben. En elke stap ja, die uh, tot gevolg heeft dat je minder zelf te vertellen hebt, dat is altijd moeilijk. En we zitten nu in een proces waar ja, toch de een en de andere stap genomen wordt. Dat is wat gevaar van wat er nu gebeurt. Want Rutte kan wel zeggen vergezichten. Maar hij gaat steeds akkoord met... Uh, uh, maar eigenlijk wil hij uh, uh, helemaal dat, niet aan die vergezichten juist nee, nu. Nee, maar hij, hij is tegen die vergezichten. Ja, dat kan me precies. wel voorstellen, ja. ook vanwege de druk in zijn eigen achterban. Maar je ziet wat er afgelopen jaar, anderhalf jaar, aan maatregelen is genomen door de Europese Unie en door de eurozone. Waar de net als de regering mee heeft ingestemd. Dus je gaat gewoon stapsgewijs, sluipenderwijs, is die integratie voor ze uitgebreid. Dus terwijl hij het vergezicht niet wil, doordat hij nu weer gedwongen wordt te steun aan Spanje te accepteren. En straks aan het eind van de maand misschien wel... Een, een groeipact in, over thema en over twee maanden dat weer en dan zie je stap voor stap hij toch uitkomt bij een verre zicht wat hij helemaal niet wil. Want op een gegeven moment wordt dit natuurlijk, als het zo doorgaat... En, en we zijn steeds gedwongen om weer stapjes te zetten... om de financiële markt ervoor te blijven. Ja, dan kom je in de situatie dat je zo, op een gegeven moment ontdekt... zoveel bevoegdheden aan Brussel zijn overgedragen... dat je ja. in feite al een politieke unie hebt. En dat, dat ver zich wat je dan niet wilde is er gekomen... omdat je steeds stapje voor stapje gedwongen bent geweest... een bepaalde kant op te gaan. Omdat er eigenlijk gewoon sinds jaren uh, geen, geen, geen goede visie is geweest, toch? Geen duidelijke visie die, die nou, heel duidelijk ja. naar buiten is gebracht. Ja, nou ja, is, Je hoort dit, nu ook over die euro zo vaak. Ja, daar, daar was geen maatregel of ja, daar hebben ze niet over nagedacht. Daar hebben ze niks over vastgelegd. Het is allemaal met, met de kennis van nu. Hè. Dat is, mm -hmm. uh, ik ben historicus van oorsprong. dus Ik ja, volg wel langer ook die ontwikkeling van de Europese Unie. Dat is heel bijzonder. Het is ook niet te vergelijken met de Verenigde Naties. Of met hoe de Verenigde Staten in elkaar zitten. Of een kantonland zoals Zwitserland. Die is stap voor stapje opgebouwd. Uh, neem zo'n verdrag van Maastricht, hè, waar die euro toen uh, is afgesproken. Ja, dat was, dat was mooi weer toen. Het ging goed. De ja. uh, economische vooruitzichten waren gunstig. En ze dachten van, nou, we hebben nu een interne markt. Uh, we moeten Duitsland en Frankrijk goed aan elkaar binden... naar de Duitse eenwording. Uh, we voeren de euro in. En uh, toen zei ook al mensen, ja, maar pas op... Van, er zijn grote economische verschillen tussen het zuiden en het noorden. Ja, ja. nee, dat lossen we wel op, dat komt vanzelf goed. En nou, dat is een grote misrekening gebleken, ja. want dat is dus niet goed gekomen. En dat heeft zich de afgelopen jaren uh, uh, ja, ge gebroken. En zeg ik weet maar. dat is achteraf nou, bekeken. En, nou, en dan kan je zeggen van het ging toen uh, ontzettend goed. Maar dan lijkt, ik denk je, ja, er zitten daar mensen die verstand van zaken horen te hebben. En die juist, ook al is het iets waarvan je denkt de kans is klein dat het gebeurt, maar daar moet je over nadenken. Ja, maar ja, dat moet je dan wel weer met, tegenwoordig met 27 doen. Ik geloof, bij het straf van Maastricht waren er nog 15, dacht ik. Nee, minder zelfs. Uh, er waren Oostenrijk en Zweden volgens mij nog geen lid, 12 of zo. Je ziet aan de ene kant dat de Europese Unie enorm ja. uitgebreid is. Dat maakt de besluitvorming ook moeilijker. Nog maar dat is vaak. wel een besluit dat toen genomen is. van Ja, uh, we zijn die landen uh, wel wat verplicht. Die hebben na, na 50 jaar dictatuur uh, zich bevrijd. En die willen bij Europa horen. Dus ja. laten we ze toe. Uh, dat is vervolgens een heel complex proces gebreken. Waarvan mensen nu zeggen, oh, die is het niet te snel gegaan. En zo, zo zie je steeds dat... dat, dat uh, uh, de Europese Unie of daarvoor de Europese gemeenschap besluiten nam die op dat moment logisch leken, maar die, ja, die inderdaad niet paste in een algemeen beeld van waar we na naartoe wilden. Het is dus nog wel in de 70 en de 80e jaren van de vorige al gesproken over een federaal Europa... Ja. waar we eigenlijk de lidstaten zouden opgaan in het grotere Europa. En dan wordt het nou, meer de Verenigde Staten ja, van Europa. In, in de 90e jaren is veel meer gekozen van ja, wat is nuttig, uh, wat hebben we nodig. Uh, die, die munt hadden we nodig, want we ja. hadden al een gemeenschappelijke markt. Uh, die grenzen moeten open, want dat is onlogisch. Al die vrachtwagens die daar in de rij staan. En nu zit je in het stadium van hoe overleven wij het best? Ja, nu zit je je inderdaad in een soort, ja. dus je ziet dat, dat er... Uh, het is altijd gewerkt zonder blauwdruk. Ja. Uh, en er is dus van stap tot stap gegaan. Het was een probleem, moeten we dat kunnen we dat oplossen? Ja of nee? In feite zag je, en dat, uh, dat, nou, dat begon vooral in de negentiger jaren ook in ons land, een heel pragmatische benadering. Zo van, hè, de, uh, wat levert die samenwerking ons op? Is dat voordelig, dan doen we het. Dus eigenlijk instrumenteel, de Europese Unie is eigenlijk een instrument om dingen te doen die Nederland niet alleen kan doen. Dat is een hele andere visie dan van... we moeten met z'n allen opgaan in een ja. groter geheel... en een soort Verenigde Staten van Europa worden. Nou, maar dat, dat was ooit wel de droom hebben, van de mensen. Ik, ja, als je het idee, hebt, we gaan samenwerken... daar zitten altijd voor een nadeel aan. En wij hebben natuurlijk heel erg van, we willen de vruchten ervan plukken. Wat logisch is, maar tegelijkertijd denk ik... Ja, bij alles wat je aangaat, er zit ook wel eens een nadeeltje aan. En dat hebben we ook mee te maken. En dat wordt nu ja, door politici zoveel ja, mogelijk weggepakt. Ja, maar dat is, dat is uh, uh, misschien Nederlanders eigen, maar misschien ook wel Duitsers, Belgen en Fransen... is dat we altijd de nadelen uh, uh, uh, onder, het, uh, uh, onder de schijnwerper houden. En de voordelen maar even vergeten. Uh, en, uh, uh, nee, maar het gevoel wat er nu overheerst is, is dat die nadelen juist onder het tapijt zijn gemoffeld. En dat, dat er alleen maar op de voordelen is ingezoomd. En dat, voor mijn gevoel zorgt ja. dat voor veel meer argwaan naar Europa nu toe. Ja. Dat veel mensen het idee hebben, ja. ze zijn gewoon niet transparant geweest. Ze hebben juist niet die nadelen goed. En de twijfels en de onzekerheden goed benadrukt. Nou, ja, je kunt zeggen, maar dat is achteraf gepraat weer. En dat, dat Als het gaat over de euro en, en, en het verdrag Maastricht uit 1991... Dat toen besloten is om die euro in feite in te voeren. Dat duurde toen nog tien jaar voordat die echt kwam dat men toen eigenlijk meer discussie had moeten uh, voeren over... ja, maar kan, kun je dit doen zonder dat je ook economische afspraken maakt? Uh, en, ja. en, en een gezamenlijk bankentoezicht invoert? Want dat, dat is toen wel aan de orde geweest, maar nee, nee dat houden we nationaal. En die discussie is niet echt, uh, niet echt gevoerd, uh, niet in de politiek. Uh, uh, als je, ik heb wel eens gekeken naar de debatten in de Tweede Kamer over de, over dat emu verdrag mm -hmm. de, de, de Euro-verdrag toen. Ja, nee, dat we moeten wel. Dat is goed. Pas bij de interne markt en we kunnen. De Duitsers willen het ook. Zo ging er ongeveer. Er was helemaal geen discussie over. Ja, maar wat zijn de nadelen daarvan? En uh, en ja. En het werd eigenlijk ook een onderdeel daardoor van een ja, meer technocratisch proces... wat zich in Europa volgens afspeelde. Uh, en dat is denk ik een van de, van de redenen waarom mensen zich soms afkeren van, van Europa... met name van de Europese Unie. Omdat ja, ze zijn er niet bij betrokken geweest, ze snappen het niet. En, en ze het hebben is het daar idee in van geregeld. is daar niet genoeg over nagedacht... Er of we zijn niet goed genoeg ja, geïnformeerd ja, over. Ja, ja, uh, maar dat wreekt zich nu wel. Ja, dat, wreekt, ja, dat speelt nog wel iets anders bij... Dat is het, wat ook bijspeelt is natuurlijk met name ook in Nederland, heel lang een soort houding was van ja, alle goede dingen komen uit Den Haag en alle slechte dingen komen uit Brussel. Daar waren alle politici in de Tweede Kamer altijd heel goed in. Uh, ja, dan creëerden we een negatieve sfeer. Weroemd ja. is natuurlijk de, de, de, de, de, dat de vroegere minister van Financiën zal hem heel lang uit volgehouden dat we te veel betaalden. Ja, als de minister van Financiën zegt dat we te veel aan Europa betalen... Ja, dat maakt Europa natuurlijk geen goede indruk. Nee. Uh, hij zei er niet bij dat we ook heel veel geld aan uh, die markt uh, verdienen. Want 60% van onze export uh, gaat naar de, ja. naar de overige EU-landen. En bovendien, dus, het is wat u zegt, zijn 27 landen die, landen die besluiten moeten nemen. En daardoor is het heel log besturen. Want als een land het niet ziet zitten en het niet steunt, dan gaat het niet door. Dus alle beslissingen die in Brussel worden genomen... dat zijn ook nou, nou beslissingen nou, die, die voor het grootste het, deel van ja, Nederland, dat Nederland het, worden gesteund. Ja, dat, dat, dat was dat maar zo. Uh, want dan kun je zeggen, ja, als we iets niet willen... dan zeggen we nee, dan gaat het niet door. Maar zo werkt het natuurlijk niet. In, in Brussel worden een heel veel besluiten al genomen op basis van meerderheid. En dan kun je Lubbers of de Jager wel naar Brussel sturen. Of een andere minister. En als Tweede Kamer zegt, je moet dit of dat doen. Nou, ik zal mijn best doen. Die komt terug, ja, sorry, ik werd overstemd. Ja. Dan stuur je die minister niet weg... Uh, of of uh, uh, Rutte wordt ter plekke gedwongen compromissen uh, te accepteren. In, in zijn overleg met Merkel en Hollande. en, en, en de, de Spaanse premier, zeg maar. Nou, dat is ondoorzichtig. Uh, en, en, en ik denk dat je als je over Europa praat en over Europese samenwerking... ook zo eerlijk moet zijn om tegen die mensen te zeggen... ja, sorry, dit is internationaal overleg. En daar komen we soms dingen uit die je niet leuk vindt. Maar ik heb geprobeerd het beste eruit te halen. Kijk zo. Maar uiteindelijk vond ik het compromis uh, toch acceptabel. Want je moet nu eenmaal compromissen sluiten. Ja, een Beetje zoals met het Vijfpartijenakkoord. Nou ja, ja. <lacht> maar het ik, ik denk dat politici ja, dat daar wat, eer, wat eerlijker in moeten zijn. Ja. Uh, uh, ook. Want... Uh, Doordat eigenlijk heel lang Europa afgeschermd is van de burgers... wij doen het wel en we nemen wel de juiste ja. beslissingen... die niet juist bleken te zijn voor een deel. heel veel van die beslissingen waren natuurlijk wel juist. Ja, is toch de sfeer ontstaan van, of, of de indruk gecreëerd... dat een soort eliteproject is, dat Brussel... Hè, waar maar weinig mensen er verstand van hebben... en de rest uh, uh, moet ja. maar volgen. Ja, ja, en, en dat wordt wel zich, de kunst dat om zich dat voor niet. september goed uit te leggen. Ja. Ja. En dus niet, want dat, ik heb het idee dat ook veel politici hebben gedacht... laten we het maar zo simpel mogelijk houden. Anders, als het allemaal te ingewikkeld wordt, dan, uh, dan haken de mensen helemaal af. Dan moet het volgens mij ook een keer mee gestopt worden. Nou ja, gewoon is, waar het op staat. En ja, dan voer je nou, inhoudelijke is, discussie ja, een keer. Nou ja, in ieder geval uh, uh, is. is uh, wat mij opviel, is dat er eigenlijk heel lang weinig discussie was over Europa. Ja. Dat was in de, in de Tweede Kamer ook nooit echt een debat. Er bestond een brede consensus. Uh, tussen de politieke partijen. Hè, welke kant we met Europa op wilden. De, daardoor was er ook nauwelijks maatschappelijk uh, debat. Uh, uh, en Europa raakte pas omstreden. Uh, toen we moesten gaan stemmen over die grondwet. Ja. En toen kwam er echt ja. het uh, debat. En toen kwamen emoties, gevoelens en twijfels uh, uh, los. Daarna zag het trouwens wel weer snel wegzakken. Uh, en nu is het weer heel erg sterk opgekomen. omdat ja, elke Nederlander volgde wat er met de eurocrisis gebeurde. Ja. Omdat je gewoon zorgen nee, maakte over de toekomst. We raken ons geld kwijt. Ja. En, uh, uh, en ik denk dat, ja, dat, dat dat ook een andere vorm van politiek uh, bedrijven vereist. Ja? Als mensen er meer bovenop zitten, als die consensus weg is... moet je ook meer verdedigen, meer uitleggen. En ik hoop echt van ganse harte dat het in die campagne gebeurt. Uh, niet uh, met de inzet uh, die uh, de PVV uh, wil. Uh, maar het leidt wel tot een hopelijk debat... Uh, ja, waar dus, mensen kunnen, nou, ook kunnen dus zien die... wat de keuzes zijn. Ik praat vannacht in Kazeluno met Jan-Marine Zwiersma. Hij heeft jarenlang in het Europarlement gezeten voor de Partij voor de Arbeid. En uh, zit, tegenwoordig uh, is hij verbonden aan het instituut Klingendaal. En ik wil het zo meteen met u hebben over een oproep wat uh, in de krant nog stond. Van Frank van den Broeken, onze Belg, Berg, uh, precies Frank, Belgische minister ja. van, uh, van staat. Van staat die, ja. die eigenlijk oproept van je kunt van alles willen met Europa, maar er is zoveel sociale ongelijkheid in Europa, als je al kijkt naar wanneer wie met pensioen mag in ja. welk land... en hoe het qua inkomensverschillen, opleidingsverschillen zit... dat je dat voor heel Europa eerst eens gelijk moet gaan trekken. Dat wil ik zo meteen uh, met u over hebben hoe u daarover denkt. Maar eerst uh, de muziek die u natuurlijk heeft uitgekozen. Ja. nummer van Queen. Ja. Who wants to live forever. Ja. Ik weet niet of het iets met Europa te maken nou, heeft. Ja, of... ik, ik, misschien dat is een kleine anekdote. Uh, ja, het oh, het ik, heeft ik, niks um, met het voortbestaan en ja, de toekomst ja, van, uh, ik, uh, van Europa ik, uh, te ja, maken. Toen ik dat uh, gisteren zei tegen... Uh, uh, tegen u van, hé, hey, dat lijkt me inderdaad uh, uh, toepasselijk, hoe wans te even mee. Ik ben ooit heel erg betrokken geweest bij de uitbreiding van de Europese Unie. en Ik was rapporteur uh, in het Europese parlement voor, uh, voor de toetreding van Slowakije tot uh, uh, uh, de Europese Unie. Ik reisde veel in dat land. En toen kwam ik ook op een gegeven moment in een regionale radiostudio terecht voor een interview. En toen vroeg de de, de, de, de programmamaker heeft, heeft misschien een, een, een, een lied wat wij kunnen laten horen. Dat vinden we leuk. Wat is uw uh, uh, uh, persoonlijke smaak? Toen dus zei Nobody Lives Forever van Queen. Ik ze heel erg lachen. Nou, u bedoelt, Who uh, uh, uh, uh, wants, wants to live forever? live forever? Maar ze hadden hem wel. Ja. Ze hadden hem wel, we hebben ja. hem ook hoor. Geen <laughs> ja. enkel probleem, komt hij aan. no chance. De muziekkeuze van mijn gast van vannacht Jan Marine Zwiersma. Nummer Queen met Who Wants to Live Forever. Radio 1. Casa Luna. Plach. Straks na één uur dan uh, ga ik van u thuis uh, proberen de creativiteit wat aan te wakkeren. Ik, ik vraag nogal wat van u. We hebben het over uh, voor die eenheid in, in Europa, die eenheid op sociaal-democratisch gebied. Uh, die is nogal ver te zoeken. En. En zo meteen komt Jan-Marine Wiersma wel met zijn ideeën... over hoe we dat uh, meer kunnen krijgen. Maar ik wil dat ook aan u vragen, straks na één uur. Wat zou nou een goede slogan zijn... Bijvoorbeeld bij de NCRV Samen op de Wereld. Nou, Dat zegt wel wat. Dat zou misschien voor Europa ook best een leuke slogan kunnen zijn. Dat zou nou een goede slogan zijn om meer eenheid in Europa te krijgen? Als u een gezegde in gedachten heeft of een, of een titel van een liedje... dan mag dat natuurlijk ook. Graag met het verhaal erbij even bellen op 0800-1121... of een mailtje sturen naar Cataluna@ncrv.nl. Dat doen we na één uur. Uh, ik zei net al van Frank van der Broeke, minister van de Staat in België... Die, die schreef van eigenlijk moeten al die ongelijkheid... dus het ene land gaat met zoveel uh, leeftijd op pensioen. Uh, de inkomensverschillen zijn groot, de opleidingsverschillen zijn groot. Dat zou je nou eens gelijk moeten stellen voor heel Europa. Dan krijg je ook een beter gevoel... en kun je verder werken aan meer macht voor Brussel. Maar ja. Ja, dit is nou echt een vergezicht. Dus ja. Ik ken hem toevallig goed, ook uit de Belgische politiek. En hij, hij, werkt, geloof, hij is tegenwoordig hoogleraar in Amsterdam, geloof ik. En hij is heel opeens met verdelingsvraagstukken. En hij zegt: van, <kijkt> Als je die niet oplost, als er ongelijkheid blijft bestaan binnen landen en tussen landen. dan, ja, dan krijg je nooit de solidariteit en de Het samenhang. Zorgt voor uh, die, gezichten. Die wil, dat zorgt voor scheve gezichten. Dat zorgt voor scheve gezichten. Uh, en je moet eigenlijk naar een situatie toe dat Grieken het even goed hebben als, als Nederlanders op zich. Hè? Dat, dat ontwikkelingsmodel, dat steun ik wel. Maar of je dat moet invoeren, zoals we ook willen... dat die, die landen die in 2004 en 2007 lid zijn geworden van de Europese Unie... en die vroegere communistische landen, die een enorme kloof in en rijkdom hebben met ons... dat die een aantal jaren dat gat dichten. Nou, dat is goed, daar krijg je ook extra steun voor uh, van de Europese Unie. En dat wordt door de rijkere landen in feite betaald. Daar ben ik heel erg voor, dat soort solidariteit. En ik vind ook dat de Europese Unie een sociaal beleid moet voeren... waardoor voorwaarden gelijk worden getrokken. Dus een Europees minimumloon bijvoorbeeld. hebben landen kennis geen minimumloon. Maar denken alle sociaaldemocratische partijen binnen Europa daar hetzelfde over? Over de minimumloon wel, gelukkig wel. Maar het probleem met zo'n minimumloon is weer... Dat kan, het minimumloon in Griekenland is natuurlijk lager dan het minimumloon in Nederland. Op het ja. leefdag ook opener is. Uh, uh, dus je kunt niet één minimumloon voor de hele Europese Unie invoeren. Dus ook niet één pensioenstelsel. Uh, Omdat die, die hebben een hele verschillende achtergronden. In Nederland heeft een, een stelsel gebaseerd op, uh, op beleggen eh, en sparen. Ja. En, maar een klein en een deeltje is AOW. Want een groter deel is pensioen. Dat, is, eh, dat wordt door de ABP belegd. Maar het belegd. principe van je moet gewoon zo lang werken je? Het principe van je moet gewoon zo lang werken voordat je met pensioen gaat? Nou, die, die gelijkheid waar Franker over heeft... Uh, en, uh, uh, en als je dan praat over pensioenstelsels... ben ik er niet voor om... Uh, uh, uh, Nederlandse pensioenstelsel wat op zich goed in elkaar zit... om dat in te wisselen voor een slechter uh, Frans systeem. Uh, het tweede is dat uh, als je kijkt naar de uh, maatregelen... die de Europese Commissie voorstelt... in het kader van de controle op die lidstaten... Nou, en dat rapport is twee weken geleden uitgebracht... Was Nederland werd ook daarin besproken... Daar wordt ook gezegd van... Ja, in alle landen moet de pensioenleeftijd omhoog. Uh, maar dat heeft weinig met solidariteit te maken. Het is meer dat dat economisch ja, uh, beter, uh, ja. beter is. Dus ik ben wel voor in grote lijnen ervoor te zorgen... Dat, dat sociale verschillen niet te groot worden tussen landen. Want dan krijg je oneerige concurrentie. En dat is ook niet ja, vanuit sociaal democratisch oogpunt. En dus meneer Van den Broek ook. Uh, ja, uh, is dat niet wenselijk. Maar ik ben niet voor, voor een soort eenheidsworst. Landen moeten zelf de ruimte ja. houden om er op basis van hun eigen... Tradities op basis van een eigen sociaal overleg. Op basis maar van, hoe ja, krijg je dan, die, dan wel meer eenheid? Ja, maar ik denk dat dat niet uh, uh, het belangrijkste is. Ik denk dat, dat als, als Nederlanders uh, uh, uh, zien... Dat, dat, dat ze plukken van de voordelen van de Europese samenwerking... dat Nederland economisch winst oplevert. En we zijn een van de rijkste landen van de Europese Unie geworden... de afgelopen vijftien jaar... Ja. Mede dankzij de euro en de Europese goed, samenwerking. We gaan ook wel uh, ook hard achteruit. Ja, maar uh, we stonden ooit twaalf, we staan nu twee. Ja, Rijkland, Luxemburg kunnen we niet worden. Dat is ook wel een heel, heel erg rijk land. Uh, dus maar mensen, als mensen dat zien, zijn ze ook bereid om, om mee te betalen... dat anderen het ook beter krijgen. Dat geeft die anderen ook weer uh, uh, vertrouwen in de Europese samenwerking. Het moet een beetje in die uitwisseling uh, zijn... En, uh, uh, uh, maar zolang de crisis uh, duurt, want noemt ook een paar keer de term solidariteit, nou, die staat natuurlijk wel ernstig onder druk. Nou ja, dat, wat mij heel erg opvalt, en uh, het uh, heeft weer te maken met hoe de Europese Unie uh, in zit, dat op dit moment wantrouwen overeerst, een uh, gebrek aan vertrouwen en ja. absoluut geen solidariteit. En dat zag ik ook in de discussies over de steun aan Griekenland. we moesten wel, want anders... Uh, ging het fout. Uh, uh, we, we moesten wel onder druk van de financiële markten. En die Grieken hadden het helemaal verknald. Ja. Uh, en omgekeerd zeggen die Grieken over de Duitsers en ons... ja, jullie zetten ons de mes op het keel. En daardoor uh, moet ik 20% van mijn salaris uh, inleveren. Nou, dus, en dat, dat wantrouwen... Dat, uh, uh, dat is ook de oorzaak ervan... dat die Duitsers, maar ook de Nederlanders eisen... dat er keiharde afspraken worden gemaakt... over begrotingscontrole, toezicht op banken... Uh, keiharde afspraken... dat je niet meer een groter tekort mag hebben dan 3%... en je staatsschuld mag niet hoger zijn dan 60%. Dat heeft met wantrouwen te maken. Ja, maar we vertrouwen die anderen gewoon niet. En uh, pas als dat hersteld is... Uh, en als we in wat rustiger vaarwater uh, terechtkomen... Uh, uh, hoop ik wel dat die, ja, die solidariteit... Uh, die solidariteitsagenda weer wat, ja. weer wat ruimte krijgt. Maar ik ben er absoluut niet voor. Ik ken Europa zo, die verschillen zijn zo groot. Je moet ook niet willen dat Nederlanders op dezelfde... De calvinistische mentaliteit die wij hebben, kun je niet vergelijken met de mentaliteit die, uh, die men in Frankrijk heeft of de, de, de culturele achtergronden nee. in Spanje. En dat kun je niet ook niet in een aantal jaren gelijk trekken. Ik zou het ook niet willen trouwens. Ik wil wel van die solidariteit heeft iemand ook over getwitterd. Die schrijft: Hoe voorkomen we nu nationaal socialisme als bedreiging voor Europese solidariteit? Nou, ik, ik, be, ja, ik begrijp de angst van deze vraagsteller wel. Maar je ziet in sommige landen eh, toch verontrustende fenomenen. In Griekenland, die opkomst van die neofascistische eh, partij... je hebt in een aantal Oost-Europese landen gezien... met name ook in Hongarije. Uh, uh, uh, en ik denk dat we daar heel erg waakzaam moeten zijn. Als ik één, ja, ik weet niet of het geruststellend is, een antwoord kan geven... is dat ik zelf geloof dat doordat we allemaal lid zijn van de Europese Unie... we ga, elkaar ook in de gaten houden... En dat het risico dat een land uit de rails loopt... zoals we dat in het verleden gezien hebben... veel minder is. Omdat ja we, uh, we samenwerken in Brussel in een democratische context. En de, uh, Hongarije zijn, zijn de afgelopen jaren een aantal dingen gebeurd... die niet door de beugel konden, door de democratische beugel. En dat land heeft behoorlijk op zijn donder gehad van de Europese Unie. En is ook ingegrepen door de Europese Commissie. Dus dat... dat Beschermen van de rechtsstaat en van onze democratie. Ik denk dat dat. dat ja, voor mij is dat een van de motieven waarom ik ja, die Europese samenwerking zo belangrijk vind. Want gezamenlijk staan we sterker. Uh, kunnen we meer solidariteit tonen. In, uh, om te voorkomen dat. Uh, uh, zich dit soort, uh, dat dit soort gevaarlijke tendensen die er ja. wel zijn. Uh, zich ook verder uh, ontwikkelen. Alleen bij jongeren speelt dat veel minder nu. Hè? Dat, dat idee van die die gedachte die dreiging van nationaal socialisme met de link naar het verleden. Die hebben dat gewoon niet zo erg. Nee, maar ik denk dat, dat als, je, als je praat over, over de Europese Unie... en over de voordelen daarvan, dat je met jongeren een andere discussie hebt dan met ouderen. Ja. Ja. Wat dat betreft kunnen voor de verkiezingen en aanloop naar de verkiezingen... genoeg op verschillende levels ook genoeg interessante discussies ja. uh, plaats gaan vinden. Jongeren, ouderen en zeker dus inhoudelijk ook over uh, Europa. Ik wil u heel erg bedanken. Jan-Marine Zwiersma.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 Boek 3, aflevering 12, 1973. Ik heb er nog eens over nagedacht...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 Ja, ik vind het is vreemd om zo gebonden te zijn. <lacht> Doe jij s'avonds nog wel eens wat? Als dat niet een te onbescheiden vraag is? Niets. Als ik de krant uit heb, het de rest van de avond voor me uit te kijken. Behalve als je zo'n artikel moet schrijven, toch zeker?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 het ziekenhuis kwam, toen heeft Marion haar bloemen gebracht. Ja? Dat vond ze heel erg aardig. Oh. Nou vroeg ze of jullie misschien zin hebben om een keer op bezoek te komen. <laughs> zeg maar tegen Nicoline dat ik dat heel aardig van haar vind... maar ik ga daar niet op in.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 En op 1 juli 1973, dus 16 jaar. Je hebt gelijk. Ik word dement. Als het zo doorgaat, ben ik al ver over de helft.